Week, als je van muziek houdt, dan luister je naar 3FM. Serious Radio. En nu, als je interesse hebt in een mooie natuurdocumentair... over de Zuid-Afrikaanse gestipte voetbekkerspecht... kun je het Wildlife Channel bekijken. De Engelsen hebben een mooie docu over originele boomsoorten in de tuinen van Windsor Castle. Pino, Tommy en hun vrienden... gaan oh nee, er al voorbij. Celebrity Bowling on Ice is helaas nog niet uitgevonden. Of je checkt net als ik, de radioboden... En... En... Deze is niet eens van deze week. Ik dacht dat het ook een geintje was dat je die gids wou gaan voorlezen. Oh ja. Oh ja, je kunt natuurlijk ook luisteren naar het programma van Ecto en Veestra. Extra week! kip tegen de ander. Talk. Goalplay. <laughs> In hey, extra weekend. Ja, er is inmiddels wil ik heel even een samenvatting doen, Veenstra? Ja, doe even, want uh, ik, dan schrijf ik even mee, want ik ben het overzicht helemaal kwijt. Het is het uh, derde laatste uur extra weekend van de duidelijkheid. Hartelijk welkom. Hallo. Uh, wat er net gebeurde, we hebben hier de studio, heel gezellig, uh, van Velsen. Daar komt uh, ineens iemand van de portierafdeling naar ons. Die zegt, er staat een Lola Brood beneden. Dus wij nog lachen, haha, dat zal wel. Komt inderdaad echt de dochter van Herman Brood hier de studio binnenzetten? <lacht> die helemaal niet hier moest zijn, maar bij Radio 1... Toch wel heel mooi. Dus oh, oh, is oh, oh, u, oh, ja, Roel is weer bezig. Is is nog er, naar, ja, eh. ga, nee, ga door. Roel en Jan. Uh, Kijk, ja, luid, luid, luid. Is echt het is uh, de illustratieve achtergrondmuziek van... The Man! Van Welzen en zijn kompaan! Jan. Jan. En, uh, maar ondertussen is Lola naar BNN United op Radio 1, want daar had zij de afspraak. En ja. ze kwam hier binnen, ik zou ook hier naartoe zijn gegaan, want gezellig. En we zeiden nog toen ze wegging leuk dat je er was, volgende, volgende keer, keer bij, bij ons. ons. <laughs> <laughs> het is zo grappig dat er ook daadwerkelijk er een eentje binnenkwam. Hey, een SMS! Van Johan volgens mij. Ja, die zegt hé, uh, hey, uh, jullie vroegen je af uh, waar ze moest zijn. Ik hoor net op Radio 1 dat ze daar moet zijn. Het moet in Johan. <laughs> <laughs> nou goed, Radio 1, ze is onderweg hoor. We ze hebben haar komt er af, Tenminste, dat hopen we nog maar. Als je momenteel uh, zitten kijken naar het, uh, wat is het? Uh, het 9 uur-journaal dan zou ze zo ineens door het uh, decor achter achter kunnen lopen. Ik ja. zoek dus eigenlijk... Via de broodbus uh, komt ze <laughs> jullie kant op. Helemaal goed, manager. kan. Wat zei je, sorry? Ze is gewoon een supergoeie manager. Ja, nou, absoluut. Het is dus gewoon overal tegelijk. Als ze morgen een mooie zing uitbrengt, dan kent iedereen hem. Ja, dat oh. ja, is helemaal goed. Die komt overal, die, die Lola. Dat is wel leuk. Eh, nou, we hebben nog verder nog uh, de reality check zo meteen, uh, voor jou, Roel. Met uh, inderdaad, uh, hoe gewoon ben jij eigenlijk gebleven aan de hand van een mandje boodschappen? Ja. De mix van DJ Sandstorm ga je zo meteen horen. Oh, te gek. Die, schijnt, ja, die is, Ik oh. heb faxen gezien daarover. Die schijnt briljant te zijn. Even kijken. Oeh. Zie je die fax? Oh, staat het staat briljant oh, op. oh, Ik zie wat erin zit. Oh, lekker, lekker, lekker. Dat gaat goed komen. Um, verder hebben wij dan ook nog weer het ringtone spel... waarbij je kans maakt op de legendarische drie dubbel CD... Arbeidsvitamine. 60 jaar Arbeidsvitamine. Gerard Ekdom heeft de leukste liedjes op drie CD's gezet. Ja. Onder ook die plaat die je net hoorde van, uh, van Coldplay. En mocht je dan nog niet tevreden zijn... dan hebben we ook een aardig instrumentarium met Levengroepen geheten... Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Request. Ja, precies. En dan wil je er weer een t-shirt bij. Waarop staat, ik zou kijken wat ik oh, voor je oh, kan ja, doen. Ja, nee, en dat is wel leuk voor ja. in de kroeg ook. Als iemand je een mislukte versierpoging aansmeert. en het mislukt zoals altijd. dan uh, kun je altijd nog wijzen op je t-shirt. Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. He, die, die, die spreekt dan ook boekdelen. Ja, dan ben je toch wel eventjes een mannetje. Ja. Of een vrouwtje. Hè, wie je hem ook aan heeft. We hebben nee. ook nog t-shirts met. Ik ben geen Duitser op de achterkant. maar <lacht> ik komen we later nog terug. Die gaan we nog bijdrukken. <lacht> ja, het idee daarvoor is dat als jij een bepaalde plaat wil horen. dan uh, gooi je me even een sms deze kant op naar 3333. en dan zeggen wij. Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. En zo tegen het einde van u gaan we hem ook nog draaien. Tenminste, ja, tenminste als mijn vinger bij jouw plaats stopt. Ja, en de vinger van Gerard, ja. mensen, nou, die is tot veel in staat. Ja, die is tot heel veel in staat, Dat um... Gaat goed komen. En het is nu tijd voor de jingle van Van Elzen. Ja, nee, nee, jij ja. oh, nee, nee, nee. Nee, nee. He? Nou, Ik heb al een hele soundje voorbij horen trekken. Nee, nee. Kom maar eerst maar met die reality check. Oh, eerst Gaan er... we het nu doen? Ja, nou, ik moet echt wat dingen klaarzetten, oh, maar, oh, oh, maar ik vind oh, eh. het wel goed hoor. Ik neem, ik neem gewoon een hele Het kan uh, de komende dagen hier en nou daar plaatselijk <laughs> glad zijn door aanvriezing van wegdelen. En het kan ook door mist komen. De plaatselijke temperatuur kan een gat of neger zijn. Het kan ook wat hoger zijn. Hangt er maar net vanaf hoeveel jassen je aan hebt. Heb je ondertussen klaarstaan? Ja. Ik vind het heel professioneel zoals je dat doet. Geer mag dat zeggen? Een verzonnen weerbericht. <lacht> <lacht> Dames en heren, het is tijd voor de reality check. Hoe gewoon zijn onze sterren gebleven? Oh, er is ook een jingle voor natuurlijk. Ah, ja, dat maakt allemaal niet ik uit. Heb, nah, nee, dan moet ik het ook eventjes echt goed neerzetten, weet Het je? is toch al tegen, zo, ik bedoel, We hebben mevrouw Brood in de studio <lacht> gehad... <lacht> Ja. Het kan niet gekker worden dan dit, hè? Dood, nou, let op, daar komt-ie. Ze zijn beroemd en geliefd. Maar staan ze ook nog met beide benen op de grond? Nou, in zijn de sterren gebleven. Extra Weekend legt het genadeloos bloot. Dit is de Reality Check van Roel van Velden. Zo Roel, mag ik overleggen ook straks? Ja, nee. je mag met uh, Jan nou, of niet. Ja, dat kan. Ja, je mag wel, net. Ik, ik vind wel. dat je met Jan mag ja, overleggen. Geen probleem, geen probleem. Giet er eerst, voor alle duidelijkheid. Het eh, is dus tijd voor het eerste artikel. Rol, let goed op. Je mag er 10% naast zitten, trouwens. Ja, er zit een marge in hè, van 10%. Voor elk goed uh, antwoord krijg je een punt erop. En voor elk fouten een punt eraf. Dus maar je kunt, wel leuk, uh... Misschien kan Jan iets dichter bij Gerard gaan zitten dan. <laughs> nee, nee <laughs> ik, ik hou hem wat laag. Nee, het leuke is, op nummer 1 staat nu namelijk Crazy Piano's. Oh, die staat op 1. Die staat ja. op 1. Oké, okay, kom maar op dan. Een gedeelde plek trouwens met Annelieke Bouwers. Oh, okay. Maar hier komt het eerste product. Rol, let goed op. Het gaat hier om een rookworst. Van 275 gram. Oké, okay. van welk merk? Uh, die, die, uh, die Met die U en dan Nox erachter. Ja. Oh, poeh. Subtiel! 250 eh? gram? 250 gram. Uh, 75, sorry. 275 gram. En is het dan varkensvlees? Uh, ja, en het zijn ook... Uh, het is ook uh, af en toe zit er ook slachtafval doorheen. Maar dan moet je oh, gewoon omheen okay. eten. En heb je dat uit de rode of de blauwe verpakking? Ooh. Volgens mij de rode, hè? Ik ja, er niet zo omheen van draaien van vel, Ze zeg maar gewoon wat het uh, kost. Euh, uh, uh, 1,90 euro. 1,90 euro, 9, nou... Uh, uh, uh, uh, uh, nee. Uh, oh. Volgens mij is dat niet th binnen de 10% grens namelijk. Als ik eventjes heel snel reken, is het namelijk 2,90 euro. 9. Oh ja, dat Was, is van je. Precies, wat 10% van, van 1,90 euro is, is, is 19 cent. Ja, dat klopt. Ja. Het is één punt voor Roel van Welsen. Ja, ik heb Sam Boekhard gehad. Oh, dat is het. Ah, daar gaat de deurbel. Oh. Oh, <laughs> <laughs> um, het tweede item, en dit keer ook met bedenktijdmuziek, want dat was ik ook weer vergeten: um, 300 gram. hè? lekker gezellig weekend borrelnootjes. Die muziek is fantastisch. Dank je. Je moet bij de NPS zijn. <laughs> er komt iemand binnen, dit... <laughs> Er komt iemand binnen, meteen wordt de groep. Je moet bij de NPS zijn. Oké, okay. nou, goed. Die doen het gewoon bonnetjes. Ja, uh, 1,29 natuurlijk. Uh, no, ik ga nu even heel snel rekenen, maar dit wil toch echt een. Uh, nee, nee, nee, nee, nee. nee. nee, nee, nee, nee. 1,56. Oké. Waarmee je weer op nul punten staat. Oh, ze. Uh, ja, echt heeft geen punten aftrekken. We zijn Shit. keihard. Het is tijd voor het derde item, en ik denk dat dit een fout is. <laughs> Er staat halve volle kwak. Ja. Ik denk, dat, moet, uh, kwark ja. kwark. dat moet kwark zijn. Is dat kwak? Dat moet kwark zijn. Halfvolle volle kwark, 750 gram van aardbeien. Onbetaalbaar. Onbetaalbaar, ja. Nou, ik weet niet wat jouw kwak doet, Gerard. Ja, nou, ik zal het die, mij dus op internet zetten. Die is meer waard, hoor. Uh, Half vol. Uh, nog één keer, dus halfvolle kwak. Gewoon zo'n zo grote kwak vol met, uh, met kwak. 1,80 euro. En het is geen wat 1,80 euro. Nee, hey, shit, nee. Het is 2,19 euro. 19. Ja, mijn vriendin doet de boodschappen, dat is duidelijk. Nou, dat is duidelijk, ja. En jouw vriendin gaat altijd in de winkel om... Uh, mag ik 300 gram volle kwak? <laughs> ah, nou goed. Nou, is uh, min 1 punt, Roel. Uh, oh, het is niet zo... Het... Oh, dat kan ook nog. Ja, ja, ja je gaat onderuit oh, nu. Oh, Moet oh, je eens opletten, je kan er zelfs min 2 van maken. Als je fouten foute het geeft op de volgende... Oh ja, oh, ik zeg 4 liter diepvrieszakken, maar het zijn... GELACH <laughs> stagiair geweest naar de zoekmarkt. Jokker, ja. ja. joker, jokker. Nee, het klopt. Het zijn 50 diepvrieszakken... met elk een inhoud van 4 liter. Oh, is dat het? is ja, dus niet uh, 4 liter diepvrieszak. Wil je ook nog een glaasje boter? Of Wat zit erin dan? Ik snap het niet. Nee, het gaat gewoon nee. om... Je kunt er kip in doen. Of, uh, of boontjes, of worteltjes. Nee, het gaat dus om, om diepvrieszak. Van die lege dingen waarvan je niet kunt zeggen... nou, dit wil ik lekker even bewaren. Dat gooi ik in de diepvries. En dan past daar net 4 liter in. Ja, 50 stuks. Oké. Okay. Dat is uh, 3,80 euro. Ja, uh, nee, de ik denk iets minder. Zonder 1 euro. Er zit dus niks in, hè? He. Het zijn lege zakken. Of een euro ongeveer. Een euro? Ja! Nou! Wow! Dus uh, op wow. één zet naar gewoon helemaal goed. Oh, oh, oh, oh. Waarmee je dus op 4 uh, vier, vier punten bent. Nee, nee, nee, nee, 0 nee, punten. Lingo. Nee, het, is, het zijn. Het staat nu 0. Je kunt er nog plus 1 of min 1 van maken. En dat is toch het verschil van uh, een gedeelde derde plaats met een Belladier, Boom Chicago en Tanja Yes. Of net tussen de derde en de vierde plaats in. Want op vier staan natuurlijk met, met, met min 2 Yellow Pearl. Gerard Ekdom. Het laatste artikel. Suiker. 1 kilo. Eén euro. Nou. 80 cent. 80 cent. Baby, get low. <laughs> ik denk 85 eurocent. No. Prec Precies, Precies exact. gewoon exact. ook. Exact. Wow. Twee punten hoor ik ze juist. Twee punten? Twee punten. Dat was de, oh, nou, de bonusvraag. Dus, uh, ja, dat is de policy. Als je het bedrag exact goed hebt, dan krijg je twee punten. Oh, ja, nou, ja, nou, ja. oh dat doe je goed hoor. Hey. Twee punten, Roel. Een gedeelde tweede plaatsgroep. Oh, netjes. Cool. Met nil gelijk. tegelijk. Nou ja, dan is het wel duidelijk in welke stal de winnaar zitten. Dat doe je heel goed. Um, ja, je wint er verder niks mee. Behalve dan onze eeuwige waardering. En uh, waar blijft die jingle? Nee, het applaus. Ja, 14, hè? 14, hè? 14, hè? Nou, we gaan het meemaken. En uh, zometeen dan ook nog de mix van uh, Operation DJ's. Ja. Ah, Weekend. Lekker zuipen! Ik wilde net over beginnen, Gerard. Oh, wind it up. Heb je die toevallig bij de hand? Uh, ja, moet ik wel even naar... Ja, ja, ja kom, kom, kom even hier, want ik dan vertel ik vast dat dit dus, uh, Gwen Stefani was, uh, lieve luisteraars. Met um, um, um, What You're Waiting For. En Gerard heeft op slinkse wijze de nieuwe single van uh, Gwen weder te bemachtigen. Ja, en daar wordt in gejodeld. Dat is echt fantastisch. Er zit gewoon een Sound of Music sample in. Ja. Als ik deze plaat hoor, dan proef ik weer de groentensoep van moeder... op zondagmiddag. Als Sound of Music bij de kader op tv was. In dat geval draaien we hem even niet. Jawel, jawel, jawel. Nou, hij gaat zo: on with lonely Nee, nee, nee, nee, ik ga nog even door. Dit is echt zo goed, dit. Sorry. Ja, hoor. ja maar. Ja, ja. ja, nee, even, even. Ja. Yeah. This is the key that makes us wind up the on, the all line up. Nou, dat komt uh, in december komt hij uh, uit. Uh, hij is goed, hij is uitgelekt. Oh, um, over goed gesproken. 3FM, Serious Radio. Operation DJ Sandstorm. DJ Sandstorm in the mix. Hij heeft ons de volgende platen door elkaar gemixt. Maroon 5, This Love, In Excess, Need You Tonight, Fort Minor, Believe Me, Gnals Barkley, Crazy ZZ Top, Sharp Dressed Man, Mishmash, Speechless, en Deep Dish, Sacramento, Sandstorm in the mix. DJ Sandstorm. flikt het wel weer, hè? Hij is de man. Hij is ook de man! Een soort rode draad is dat, hè? DJ Storm. je hoorde achterin volgens Maroon 5, This Love, In Excess, Need You Tonight, Fort Minor, Believe Me, Nas Barkley, Crazy, ZZ Top, Sharp Dress Man, Mishmash, Speechless, en Deep Dish, Sacramento. Dat doe je toch ook wel heel erg van kunnen, vind ik, hoor, Gerrit. Die inhoudsopgave van de mix. Ondanks dat ik een beetje... Ja. verkouden ben. Nog steeds een beetje... Very wide. Je hoorde Maroon 5, This Love, In Excess... Je voert mij nu. Nou ja, dat, heeft nou, dat werkt. Ja, um, ik ga me onderhand uh, weer eventjes... Sorry, uh, maar tot. Uh, nee, oh. nee, maar moet je dus dan zorgen. Het is uh, vrijdagavond uh, lekker zuipen. Niks aan de hand, extra weekend. Proel. Ja, ja, hallo. hallo. Ik uh, toevallig naar mijn mond van m'n nootjes. Heerlijk. <laughs> Klinkt als een heel slechte film. Muzieknoten, uh, even, <laughs> <laughs> Muzieknoten, toch? <laughs> ja, muzieknoten. Oh, <laughs> mooi, Gerard. Mooie redding. Ik red je maar weer. Ik maak er weer een hele flauwe opmerking van. Um, het is uh, nog steeds in de studio Van Velsen. De man Van Velzen Bekend van Baby Get Higher. Maar dan zuiver. Ik zou jou wel willen horen zingen. <clears throat> Baby Get Higher. Zo. So. Nou. No. No. Hou eens no. even op, zeg, man. Dat is goed, man. Zo vast als een malijer. Um, je krijgt echt nog wel een biertje. Je hoeft niet... Uh, <laughs> je krijgt echt nog een biertje. Een um, uh, uh, uh, uh, reality check heb je gedaan. Uh, mooie tweede plaats opgeleverd. Uh, we zijn er inmiddels achter. Lola Brood hoeft hier niet meer te zijn. Ik uh, vind het wel je jammer. Het wel appetijtelijk uit. Ja, wel, hè? Tuurlijk wel. Is dat godslastering als je het hebt over de dochter van een dode legende? Dat je zegt, dat is best een lekker wijf. Die zoeken we op, die zoeken we op. Waar staat dat dat niet mag? Nou ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar het Woudlopers handboek. Op een of andere manier, noem maar maar raar... maar ik had wel zoiets van... binnen. fuck, het is echt lola brood. Ik had toch iets van ontzag. Het is de dochter van toch wel een legende. Ja. Is dat nou heel raar? Het past ook bij niet alleen haar, maar ook bij de vader... dat ze dan ook gewoon bij het verkeerde pand aankomt. Jawel, dat ik ja, iets, ja, ja, ja. Het vind echt iets voor haar. Herman zou dat ook gedaan hebben. En dat Greco Bakter niet echt heel lang mee hoeft te, te, te zeulen... in zo'n vader, zo'n dochter. Ja, maar ik zie Herman broder bij de EO aankomen. Zo of is het dochter 4, die er even niet is? Die... Ja, dat is er. Ja. Die zit dan ergens anders. Wat is er wat, wat met de programma gebeurd, eigenlijk? Zo'n vader, zo'n zoon. Ja, is het bestaat, bestaat het nog? Nee, volgens mij bestaat het niet meer. Genomi genomineerd in de categorie verdwenen programma's. Ja, dat was best leuk toch eigenlijk. Wat de fuck is er daarmee gebeurd? Nee, zullen we, uh, zullen we het gewoon opnieuw... Uh... Gewoon nog een keer doen? Ja, dat jij als presentator... Neem ik mijn pa mee. Als ik mijn zeggen. moeder. Ja. <laughs> Maak er een familieproject van. Nou, ik vind het heerlijk. En we gingen ook al onze verjaardag samen vieren in maart. Nou, die kerstfeer is er al. He? Oh, heerlijk mensen. Nou, dat is ik, uh, goed. Um, in, in maart, ja. ja en, en die jingle. Want uh, Jij en Jan. Uh, we hebben Jan nog nauwelijks gehoord. Ja, Jan. Jan ja, kom, kom, ja, Jan. Uh, Hallo. En en nou, ik net Jan prachtig. Bek vol en, muzieknoten. Zullen we ook net eventjes volgen? Het <sijf> gratis is met uh, Jan, Jan. is jouw muzikale steun toe verlaat? en toeverlaat. Uh, hoe uitzicht dat? <sijf> Nou, we kennen elkaar al een tijdje. En, um... Een tijdje. Toen ik uh, bekend werd dat ik dit uh, mooie album mocht gaan opnemen. Toen heb ik met Jan wat liedjes geschreven daarvoor. En, ehm. Um... Is het niet, Jan? Uh, ik... Jawel, dat is. <laughs> Ik dacht praat dat het zo zou gaan. Ja. Hij praat ook echt. Nou ja, weet je wat, het is? ik, uh, ik zing en ik uh, stotter. En dat is een hele leuke combinatie. Oh, een vriend van me heeft het ook. Die stort echt uit, nou, tot op, het, op het, uh, het, het, het. Dat het echt een lichamelijk ongemak is. Dat als hij praat, dat hij echt, echt in, in, in spastische vormen blijft hangen. Maar als hij zingt, nee, zingt. Nou, die zingt, godzijdank zingt hij niet. Maar hij, uh, uh, uh, hij maakt radioprogramma's en, en hangt een microfoon voor zijn snotter en, uh, en, en, en klaar. Hè? Hè? Ja. Maar om de denk dat hij met een microfoon in de bus te gaan vragen om om twee strippen naar Oud-Zuid te zetten. Dat zou leuk zijn, dat je gewoon ook in de auto in plaats van zijn gewoon dit... Wacht van nu... Maar dat hadden ze ook wat mensen tegen mij zeggen. Ze zeggen, je moet dan nou de hele dag lekker gaan zingen. Dus ja, dan ga je bij de slagers aan. Mag ik een... Merkt u trouwens dat bij Jan niet werkt, die radio-microfoon? Nee, inderdaad. Wat grappig is dat. Ja. Maar je hebt het echt alleen bij zingen. Dan is het ja gewoon weg. Want ik bedoel, dat is echt gewoon wat anders dan spreken. het is gewoon twee verschillende dingen die inderdaad niet zo heel met elkaar te maken hebben voor mij. Fascinerend. Mensen komen ook altijd naar ons toe van, ah, jij bent dan die kleine. Oh ja, precies. Wij mensen twee hebben het echt heel zwaar. Ik bedoel, ik heb altijd gezegd. Tegeroe, je hebt nog geluk jij kunt tenminste nog je je, je normaal voorstellen ja. en ik bedoel, als ik ergens kom dan uh, dan ja. ze, wacht even dan zeg je altijd netjes uh, ja ik heet de je je, je Jan. Maar ja, toen zei Roel heel terecht... ja, maar ik kom daar al niet eens toe tot dat niveau. Want mensen zien mij en ze weten al meteen hoe laat het is. Samen sterk. Ik kom niet eens boven die balie uit, weet je, om me voor te stellen. verhaal. Maar jullie halen ze nu voor het tuinen binnen bij Centraal Station, als je er staat. ja. Je hebt geen zielige hond nodig. Nee, alle wijven. Wij vinden dat schitterend. Jij kan, schitteren. het. gasten. Kom maar hier. Kom Ja, ja. Ah, uh, nou, verbal is nu in de studio. We meteen niet jingelen. 5 voor 5 voor 10. Hij is af hoor. Hij zodat, is af, zodat mensen blijven. 3FM presents Timberlake. Live in de Amsterdam Arena. Yeah. Morgen begint de voorverkoop. En misschien kunnen wij ook nog iets voor je doen? Hou 3FM vanaf morgen vroeg nou lettend in de gaten. Extra. Gerard Ektof. Michiel Veenstra. Extra weekend. 3FM. In, in welk proces is er door je heen gegaan bij het maken van deze cd, Gerard? Een hele hoop uh, witte wijn. <laughs> maar wel droog, hè? maak je geen zorgen. Nou, dus o, dat droge is goed. Witte wijn, dus, uh... Dan krijg je geen vlekken. Hij nou, staat ook op de Arbeidsvitamine 60 jaar, drie dubbel cd. En uh, hoorde ik nou geruchten dat er uh, volgend jaar nog eentje komt... De... Uh, daar kan ik uh, op dit moment nog geen uitspraak over doen. Er zijn wel gesprekken gaande. Aangaande? Aangaande een barbecue-cd. gek, wat zal dat lekkers maken? Nou, worstje erbij. Oh, mm, en maar gewoon maar... 60 platen waarbij je, je worstje omdraait. Ik zie het al helemaal voor me. Leuk, dat is, hè? Klinkt als een goede porno-cd ook. <laughs> 60 nou. platen waarbij je, je worstje omdraait. Dit was trouwens de Verve, een Bittersweet Symphony. En daarvoor? Um... Weet je het echt niet meer? Oh ja, Body Rocks. Ja, met Yeah Yeah. yeah, yeah. Hey, Sorry, ik ik even het, het rare is, er is iets aan de hand hier ja, bij de portier. Het ene George Michael staat voor de deur. In de wc. <laughs> die, of die van het toilet gebruik mag maken. Nee, dit, dit, dit brengt me even tot de gelegenheid om mijn uh, George Michael verhaal te vertellen. Ja. Uh, Afgelopen... uh, laat me niet, even, stuur me niet door hoor. Niet door, want ik ga een verhaal over hem vertellen. Ja, precies. Gerard George Michael verhaal. Ik, Kun je het uh, nog één keer doen? Gerard uh? George Michael verhaal. Dankjewel Rob. Afgelopen woensdag was ik in uh, ahoy, ahoy uh, in Rotterdam ahoy, en daar ahoy. was George Michael. En, uh, was is er ook? Hij was daar, heel leuk. Je ja. trad erop? Ja, het, het, ja, Frans Bauer. Prima <lacht> <lacht> nee, George Michael, verhaal. Wow. <lacht> Tot zover. Nee, en, en het leuke was, ik uh, stond redelijk vooraan... en hij begon, op een gegeven moment gingen ze die voorste pit openmaken. Weet je, van, kom maar, kom maar, kom maar, ja. gewoon naar voren. En dus, ik stond, voordat ik er zelf erg in had... samen met mijn vrouw, helemaal vooraan bij George Michael. Wauw. Dus wat gebeurt er Op een gegeven moment, hij stond gewoon recht voor mijn neus. Ik keek, recht is een kruisbestijving. <lacht> en... Uh, uh, Dat wil je niet. Uh, op een gegeven moment had hij ons door of zo. Tijdens Outside. Hoe, dus, hoe had hij... Uh, wat was je dan? Nou, hij spotte ons. We stonden helemaal vooraan. Met een vlaggetje erbij. Dat had ik in mijn hulp gedaan voor de gelegenheid. <laughs> en, uh, ja, en Hij had de staat, vlag lekker uit. Hij staat recht had de vlagging uit, ja. En, <laughs> we stonden recht voor zijn neus. En hij, op een gegeven moment hij stopt zo'n beetje uh, voor ons. En ik hoor op een gegeven moment... Hij kijkt mij aan en hij zegt... I think I'm done with the sofa. Nee! I think I'm done with the hall. Echt waar? Ajoe? En toen keek hij nog dieper in mijn ogen en zei. I think I'm done with the kitchen table baby. En ik zong dat tegelijkertijd naar hem terug. Want ik ben fan natuurlijk. Ik stond verhaal met mijn vlaggetje. Let's go outside. En, denk, en hij zegt prima, doen we. En het leuke was dat mijn, mijn vrouw. Ik dacht dus dat hij het tegen hem had. Ik zei, nee schat, ik weet dingen over George. Het was niet naar jou. Ben jij echt? He heeft George Michael jou nou gewoon uh, lopen versieren? Ik, ik had een moment met George. En ik, had, ik was er niet eens op gekleed. Geen George Michael verhaal. <laughs> Nou, fantastisch hoor. Real, real, real, real people. Ja, ja. Dat, dat was, was echt de, afloop, Ik ging echt verbouwereerd naar huis. Ik ben al even naar het toilet gegaan. Dat was je niet. Wanneer hmm. komt het boek? <laughs> Binnenkort in mijn <laughs> memoires. <laughs> nou, een goed verhaal. Hoe was het concert verder eigenlijk? Want uh, ik heb er heel weinig over gehoord of gelezen of uh, verder. Mag ik eerlijk zijn? Ja, doe eens. Fantastisch. Echt waar? Ja, op, <laughs> ik komt er, er een bagger in. Helemaal geweldig. Mocht er, mo Luisteraars, mocht je avond, eh, morgenavond iets leuks te doen hebben. Je hebt een graag ergens die je vindt. Op marktplaats of zo. Ga erheen. Is, het is zo vet. Oké, okay, nou bedankt voor de tip. Nou, dat... We maken er een aantekening van. Wat ons dan weer gelijk brengt op het volgende onderdeel... in deze oozervolle radio-show. Oh. Kijk, er even. is eventjes Wat een prachtige prijs hier liggen. Prijs. Het zijn niet één, niet twee. 60 jaar arbeidsvitamine. U hoort onder andere hits uit 1933. 1933. Wat Heentje David. 1948. 1948. 48. En op nog vele andere platen uit langs bevloge tijden, lieve mensen. Het gaat nergens meer over. We hebben Heintje David. We hebben Louis David. En Snip en Snap verzameld op een fantastische verzameld neer. 60 jaar. <laughs> Genomineerd in de categorie sigaren uit eigen doos. 60 jaar uit en <hijfie> Een mijlpaal in de vaderlandse radio-historie... waar menigeren nog jaren dag over zal hebben. Nou, dat wordt een mooi ding voor op de schouw... boven de open lieve mensen. Ik vraag me alleen af. Hoe kan ik deze prachtige schijf op mijn platenspeler afspelen? Door de naald op de LP te laten zakken. Nou, uh, goed. Um, <hijfie> Het uh, ringtone spel hebben we hiervoor in het leven geroepen. Wat een, wat een mooi bruggetje. Ja hè? Nou, het ging over de prijzen, dus ook maar het spelmechanisme erbij. Ik, ik zeg uh, uh, uh, Roel en Jan. Eh? Dat, zit, <laughs> Dat zit daar een beetje die lekker. Er maar zo'n zo boek aan tegen de microfoon aan. Oh gel. Hoe is het nou met die jingle? Want jullie er wel een beetje het land ervan. Hij is klaar. Uh, hij is af. Hij is af. af. Oké, okay, dus binnen nu en tien minuten, want het is kwart voor tien, gaan we die jingle horen. Ja, oké, okay. absoluut. Prima. Het ringtonespel, dames en heren, jongens en meisjes. Het werkt als volgt. Gerard, leg eens uit. Uh, we hebben twee uh, bekende ringtones uit de hitparade van de hitparade van dit moment. Hebben we uh, door elkaar gelazerd. Yes. En het uh, is <laughs> de bedoeling dat, dat jij herkent welke twee platen. Uh, welke twee hits uit de Nederlandse Nederland 50. hierachter schaal gaan. U wint daarmee. Die fantastische. We Gerard echt presenteert 60 jaar met vitamine. Een van de meest populaire radiostations van Nederland. <laughs> En iedereen was uitgelopen om een glimp op te vangen van een nog jeugdige Gerard Acton. Terwijl het gast twee kortjes hoog was. Nou kom in godsnaam, laat die ringtoons horen. Zo maakten ze dus vroeger radio, hè, met plastic bekertjes. Ja, ja. Stop, we kunnen de radio, kunnen de radio nog niet beginnen. Er zijn nog geen plastic bekers. Gerard en Roel, ik stel voor dat wij overgaan naar de transmissie van de draaischrijfgeluiden. die te horen zijn op menig telefoontoestel. Oh, hey, is plastic of is het de Plastic Baker De Plastic Band. Helaas, waarde collega Roel van Veltje, dit is niet correct zodat je het juiste antwoord wel weten, in Waardenhuisteraar. Ver eerst hoor je dan alsjeblieft met een telefoongesprek. Op telefoonnummer 0909-1336. Zeg, kunnen we nu niet normaal doen of niet? Ik begin er net een beetje in te komen, Gerard. En ja, ik moet ik dat ik verkoud klink. Ja, wacht even. Nou, ik hoorde er één. Hoi. Hi. Hey. Hi, hey, met Ellen. Ellen. Ellen. Hey. Hey. Hey. hey. Nou, roep het maar dan, schat. Nou, wat moet ik roepen? Um, nou, uh, dat je me wilt. Nee, nee, dus hier, nee welke heb twee platen hier net door elkaar hoorden? Wat oh. heb je aan? Nou, ik wou alleen naar vrouwen of jullie vorige week nog konden slapen. Hup. Hup. Zet je ook in het verkeerde radioprogramma? Ja. <laughs> of we vorige week konden slapen? Hoezo dan? Ja, met mijn wilde vrouw over twaalf vrouwen. Oh, dat was s'nachts. Uh, ja, was jij daar toevallig? Ja, dat was ik, ja. Dame... Gerard, praat eens even bij. Wat, uh, wat, uh... De mevrouw die we nu aan de lijn hangen is een lesbienne. Oh, heerlijk. En die heeft het met twaalf <laughs> vrouwen gedaan. Tegelijk? Ja. Godverdorie, daar vlieg mijn hoedje even in de lucht. Zijn. Nou, het was een kutavond, dus dat is eigenlijk. Maar. Uh... Reis meteen de vraag of daar cinematografische nou, Jongens, kom op, ik moet ingrijpen, het <laughs> kan niet langer zo. Kom maar iemand moet hier even hè, zijn poot stijf houden. Nee, nee, wacht eventjes. Ik, vind het, een, ik vind het een prachtige vraag poot. die Ron het eventjes stelt. staan ben... er cinematografische opnames van deze escapades? Nou, mogen morgen te zien op de dripm.nl? Uh, uh, ondertussen, ja. weet jij uh, welke trip op twee, twee platen mm -hmm. net door elkaar gingen qua ringtone? Ik ga naar huis. Uh, nee, ik heb het net laten horen. Ja, nog wel een keer. Ja, nee, nee. dat is het. Kort is Dat is dat belast Gaat ook maar door dit. Ja, nou, nou, ik hoorde maar, hoor maar één Michiel, echt. Ja, we zitten er echt een tweede doorheen. Echt waar? Ja. Ellen? Ja, wat een kattige jank zeg. Ja, dat vonden wij ook. God kanonnen, je kan er helemaal niks uit krijgen Nou, harder drukken dan zou ik zeggen. Dan ga ik even ah. eens kijken op uh, een andere lijn. Hallo 3FM. hi met hoi. Nee. Ja, die lopen drie voor alle 11.08. Oh, wat jij dan? Oh ja, hé hey, Gerard. Hé, hey, jongen. Hé, hey, die barbecue-stadé van jou, hè? Ja, nee, nee, laat even... Roy, dan vind je op, hè? Roy, even ja. de zaken. Heb je enig idee welke twee platen er in de ringtone zat? Jongen, je maakt het wel lastig, maar ik hoor John Legend met... Room ja. Ja, dat is goed. Dat is één. Stink, maar hm? met die tweede moet je wel heel... Ja, dus, die ene is heel duidelijk. Ik weet zeker dat jullie die ook horen, maar die andere die hoor ik niet helemaal... Dus mans mij een beetje. Ja, is het is lastig, Even een hint, uh, Veenstra. Een hint. Um, ex meegeet. Ja, ik leer alle goede plaatsen meegeven. Sterker nog, nu oh, nog. Nee, nee, nu, nu nog wel. Oh, het is. Uh, uh, uh, Amerika met uh, van. Uh, oh, fuck fuck fuck fucking. Nou nou, nou, nou, nou, uh, nou! Van ons. U heeft het juiste antwoord gegeven in ons radiospelletje. En daarmee win jij, beste Roy, de 3 CD. Het beste uit 60 jaar... Ik heb jaar arbeidsvitamine. 60 jaar arbeidsvitamine. Wil je een handtekening? of niet? <lacht> ja, zie, ik ga dan de Michiel, hè. Nou, oh, dat komt goed. Hé, hey, Michiel, Michiel. Ja, ja, ja. Moet ja? je eens heel even zo luisteren. Ik ga even naar het Pararium. Ik heb er nu twee, maar mijn hond wil er ook aan. Wat zeg je? Wat zeg je nou allemaal? Ik wil een derde met Michiel en Baddeen. Oh, je wil een bad-eentje? Ja, mijn hond wil er ook naar gaan. Ja, maar als jij een bad eent aan je hond geeft. De uh, hond wil eraan? Nee, je wil een bad-eentje. Oh, uh, met Michiel een bad eent. Krijg je er ook, ook nog een? Ik denk dat hij een suicidale hond had. Nou, weet je wat, Roy? Ja? Nee, een suicidale bad eent heeft oh. hij. Oh, jij krijgt de 3-dubbel-CD en de bad eend. Oh, oh, Geweldig. Kijk, wat ga je ermee doen? Mijn hond is heel blij. Ja, oh, oké. Okay. Ja, nee, maar Gerard stelt hier een vraag, Roy. Wat ga je ermee doen, Roy? Heb die CD? Ja. Uh, ik weet niet welke kleur die is, maar die wordt hartstikke grijs, dat ik zeker. Oh, goed zo. <laughs> goed, heel goed. Gefeliciteerd, man. Veel plezier ermee. Goed ja, en Dankjewel. En dit is Boris. I think the candy fox fuck a lady, that's what you are. But you remember that day when we went just a little bit too far. It's a shame, the way that you play with me. It's a game, the way that you want to be. It's no flame. Pretty soon I'm in another state of mind. Your position got me wishing I just wanna do this all the time. I won't blame. The way that you play with me, it's insane. The way that you look at me, I don't flame, but I keep Weer zeggen. Ah, dat is wel heel erg goed. De titeltrack van zijn huidige cd: Holy Pleasure. Nou, um, over Holy, Holy pleasure. pleasure gesproken. Holy Pleasure, Batman. Holy Pleasure, Batman. Het is tijd voor de Van Velzen <tus> en de VSTRA Verenigde Jingle. Uh, is dit de het eerste de... keer dat er een live jingle gemaakt wordt? Of ja. Ja. ja. Dit is de eerste keer. Ja, ja. Dus dit is uh, radio Historie. Graag in één keer. Uh. Extra weekend. Ik ben een groep 3FN, Stabiekem. Ik got it Friday. Hor het de lijn, tak, tak, weekend. Ik wil mijn sta Stabiekem. Ik wil mijn vingersna. Jammer dat er niemand <tie> luistert. Ah. Ah. Ah. Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. <tie> Dankjewel. Oh, geweldig. Ja, nou, briljant. Ze waren vanavond. Jongens, volgende week weer? Ja, is goed. Ja, dat is waarschijnlijk ook wel een andere gast. Maar we hebben al gemerkt, er maakt niks uit. We nee, kunnen nee. zo worden doorgestuurd naar Radio 1. Dat maakt helemaal niet je? uit. <laughs> <laughs> Pat Welsen. Het uh, album, januari, hè? Album, januari. Hoe ja. gaat het eigenlijk? Heet het dan? Unwind. Unwind. Unwind. Unwind. En tot die tijd... Een spannend muziekje! Yeah. Nou, dat zou een spannend muziekje, kunnen zijn wat je zelf hebt uitgekozen. Want het is tijd voor de... Ik zal kijken wat ik voor je kan doen! Request. En ik, uh, ik ga met mijn vinger langs alle requests die binnen zijn gekomen de afgelopen drie uur. Michiel, zeg jij stop! Oké. Okay. Dat is wel een, een beetje een Duitse bellen. stop eigenlijk. Ja, dit is leuk. Hier staat... Nou, dat kan geen doelvol zijn. Oh, wat dan? Tequila van Terrorvision. Nee! Het is al zo'n bezopen uitzending. Ja, ik wou net zeggen. Dus, uh, bedoel, dus ze hebben helaas geen Sambuka, maar wel Terrorvision met tequila. Dus we kijken wie dat aangevraagd heeft. Frank is dat. Oh, ik, gok, ik Ik, voel een voicemail aankomen. Ik ook, maar dat geeft niet. Gaan we uh, blij maken... De oh, Hallo? Hallo? Hallo? Wie ben jij? Ik ben Frank. Frank. Frank! Waar heb je vrouwtje gelaten? Sorry. We, we hadden een sms op dit nummer van vrouwtje voor uh, Terrorvision. Nee, het is Frank. Frank! Oh, Frankje, nee, ik ben Frank. Nou, Hoe oh, moet er weer voor. een vrouwtje? Nou nee. ja. Hey ja, Frank, weet je zeker. <racht> kan iemand een blauw regelen voor je? Nee, ja, zo, zo. Mag ik een uh, glaasje water alsjeblieft? Frank jongen, we hebben goed nieuws voor je. We gaan jouw plaat rijden. Je krijgt een. Ik zou kijken wat ik voor je kan doen. T-shirt. Jee, yeah, oké, okay, gaaf. Leuk hè? Ja man. Veel plezier ermee! Ja, dankjewel. Moet je en... niet een adres zo hebben? Ja. Nooit! Hahaha! Ik ga gangster literarium slaggen! Wat moet je doen? Ik zit in de auto jullie zijn het heel slecht verstaan, maar. Uh... En dat horen we vaak. In de auto kan je ook, okay. kan je ge ook geen post ontvangen, hè? Nee, ja... Uh... Nou, blijf even hangen, Frank. Dan gaan we je dressorteren, we gaan je plaat draaien. Jij krijgt dus. Een... Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. T-shirt. En okay, uh, bij deze wil ik ook even zeggen: zometeen om 10 uur is het 3 voor 12 XL. Dan om 1 uur. Zeker. Jij weer? Ja. En dan, dan kom ik om vier uur. Tequila, ja, lekker. Me Doe maar een flauw. Hoor de van bij Frank, hè? Yeah. Yeah. Uh, dankjewel. Ja. Ja. Ik heb echt even een dummetje nodig, nou, hoor. Make that too. beetje, <laughs> een beetje zout, citroentje erbij. Nou, die van Velzen, die weet helemaal niet uh, hoe hij het moet serveren, hè? Dat is eigenlijk, ja. No, no, the so hard to no, it gives one the fever. tequila. Nieuw, zeker? Gloednieuw. nieuw! Voordelen gefinancierd bij lenen.nl. Kijk maar eens op lenen.nl. Zoveel mensen, zoveel wensen. Kies ook voor een lening van lenen.nl. Kijk op lenen.nl of bel 0900-0881. Lokaal tarief. Vraag naar de voorwaarden.